4 uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In het Friese dorp Raart zijn 17 mensen gewond geraakt toen een automobiliste op hen inreed. Drie mensen raakten zwaar gewond. Volgens de politie was het een ongeval. Zo'n 40 mensen hadden zich verzameld om een vuur toen het ongeluk gebeurde. Mogelijk raakte de automobiliste verblind door het vuur. Ze raakten van de weg af en reed vol in op de groep mensen. Vijftien gewonden werden met ambulances afgevoerd. Twee zwaargewonden gingen met traumahelikopters. De vrouw zat met twee kinderen in de auto. Ze bleven alle drie ongedeerd. De vrouw had ook niet gedronken. Het dorpshuis van Raart wordt ingericht als opvanglocatie. Raart ligt in de buurt van Dokkum en heeft zo'n 200 inwoners. In een scholencomplex in Arnhem woedt een zeer grote uitslaande brand... In het gebouw zijn drie basisscholen en een peuterspeelzaal gevestigd. Het vuur brak rond half twee uit door onbekende oorzaak. Het vuur sloeg snel over en nu staan ongeveer acht lokalen in brand. De Arnhemse brandweer krijgt bij het blussen hulp van korpsen uit de regio. Bij de brand staan veel mensen te kijken. Ook burgemeester Krikke is ter plaatse geweest. Een derde van het gebouw moet als verloren worden beschouwd. Republikeinen en democraten in Amerika slagen er niet in om voor 1 januari een begrotingsakkoord te bereiken. Maar volgens de democraten is er al wel overeenstemming over een aantal belangrijke begrotingsmaatregelen. Er moest voor 1 januari een akkoord worden bereikt omdat anders de fiscal cliff in werking treedt. Dat is een reeks van belastingverhogingen en zware bezuinigingen. Door het deelakkoord moet dat worden afgewend... Het Huis van Afgevaardigden heeft laten weten dat er op oudjaarsavond niet meer wordt gestemd. In de Senaat komt het mogelijk nog wel tot een stemming. In het akkoord staat onder meer dat belastingvoordelen voor gezinnen... met een inkomen onder de 450.000 dollar worden gehandhaafd. De bedoeling is dat het Huis van Afgevaardigden vandaag alsnog over een deelakkoord gaat stemmen. Als een nieuwe wetgeving ligt voor het eind van het reces in de middag van 3 januari... dan zal de belastingbetaler weinig tot niets merken van het passeren van de fiscal cliff. Het weer, het regent en er staat veel wind. Overdag nog wat regen, in de middag droger en af en toe zon. En dan wordt het 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Dallinga. Ja, knallend gingen we het nieuwe jaar in... Waar bent u nu? Bent u nu misschien onderweg terug naar huis? Bent u op bezoek geweest of op een feestje? Of uh, bent u helemaal niet vuurwerkwezen afsteken en bent u gewoon de hele nacht aan het werk? Laat het weten. Of hebt u misschien een staatslot gekocht en hebt u prijs? 0800 1121 nacht.eo.nl en Twitter. Hashtag dit is de nacht. Danny Lennox met L Green samen, Put a Little Love in Your Heart uit 1988. Dat is eigenlijk ook een soort nieuwjaarswens, hè Bas? Ja, ja, ja, Maarten. Martin. Uh, de en, de, ja, de beste wensen ook voor jou natuurlijk. Uh, hoe heb jij oud en nieuw gevierd? Uh, ik ben aan het uh, schrijven. Aan het schrijven? Ik ben, ja, ik ben aan het schrijven, ik ben een boek aan het schrijven. Oh. Wat voor boek is het? Uh, het heeft de titel... Uh, de, op de drempel van een nieuw tijdperk. Op de drempel van waar een nieuw tijdperk. We... Oké. Okay. Ja. En waar gaat het over? Inha inhoudend eigenlijk een spiritueel ontwaken. Een spiritueel ontwaken? Ja. Ja. En wat is dan de kern van, van het boek? Um, wat is jouw boodschap? De kern... Ah, oh, er zit zo ontzettend veel in. Eigenlijk waar ik, waar ik over moet schrijven, onder andere ook, dat de dingen die op het ogenblik gebeuren in de samenleving, die beschouwd worden als, als een negatieve uitingen van het ego, eigenlijk een vorm van purificatie zijn die moet plaatsvinden voordat een nieuw tijdperk kan aan, uh, aantreden. het uh, deze uit. Hè? Leg dat eens uit als je wil. Um... Ja, het is moeilijk. Dat okay. kan ik niet in twee, twee, twee, twee minuten of zo uh, uitleggen. Ja, de, uh, de achterflap van je boek heb je nog niet geschreven. Pardon? Ik zeg de achterflap van je boek heb je nog niet geschreven. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, <laughs> nee. Okay. Uh, het, het, het komt ergens op neer van, uh, je kunt, je kunt uh, door middel van je eigen ogen kun je je, je eigen gezicht niet uh, zien. Op dezelfde wijze uh, ontgaat ons uh, onze eigen werkelijke identiteit uh, aan ons, omdat onze bek naar buiten gericht is. En ja, wat staat ons dan precies in de weg? Uh, precies, uh, dat we uh, uh, naar buiten gericht zijn. In plaats van dat we naar binnen gericht ja, de, zijn. Ja, wat, wat, is dat dat dan? Dus denk... wat is dat dan, dat we naar binnen gericht zijn? Wat versta je daaronder? Uh, een observatie eigenlijk van de werking van, van, van de mind. Van de geest, van het denken. Ja. Ik dat, probeer je te begrijpen. Uh, Ik vind het best wel lastig het is, is geen eenvoudige materie. Het komt erop neer dat het denken illusies oftewel hallucinaties uh, produceert. En als we daar geloof uh, aan hechten, dan uh, vervallen wij gewoon in, in, in de patronen van het ego. Dus, dus jij pleit voor een zoektocht naar de meer pure identiteit? Kun je dat ik zo zeggen? Uh, geen ja, misschien je kan het als zoektocht, kan je het, kan je het beschrijven. Uh, het komt er eigenlijk op, op, op, op, op uh, de, de, de, de illusie uh, herkennen van, van uh, uh, de werking uh, van, van het denken. Uh, waardoor dat uh, minder vat uh, gaat krijgen op onszelf en op het uh, leven. Waardoor uh, de, de, het, het bewustzijn zelf uh, veel duidelijker begint te worden. Mm. Met andere woorden kan ik dat ook zeggen van het bewustzijn. Het bewustzijn zelf is op zich uh, zonder enige inhoud. En uh, het denken en een en identificatie met het, met het lichaam... Uh, vormt een, uh, een inhoud in het uh, bewustzijn die afleidt uh, van het bewustzijn zelf. Ja. En heb je meer boek hierover geschreven al? Uh, nee, dit is uh, mijn, mijn eerste boek. En heb je al een uitgever gevonden? Nee. Pas als ik uh, werkelijk uh, uh, een stuk gevorderd ben, dan ga ik kijken naar welke, welke uitgever ik of uitgevers ik ja. ga benaderen. Ja. Heb, je, maar heb je vaker boeken geschreven? Of niet? Uh, nee, geen oh. boeken, wel, wel verhalen. Oh ja. En je hebt dus vanavond geschreven, je dacht niet, nou het is nu uit het nieuw, ik ga, uh, leg het even weg en ik ga iets anders doen. Nee, ik heb echt uh, op het ogenblik zoiets van: uh, dit is uh, wat ik, wat ik uh, doe. Ja. En ik ga hiermee door tot ik uh, klaar ben. En waarom uh, heb je die Drive zo? Waar komt dat vandaan? Uh, de Drive is uh, een wijze liefde voor de, voor de mensheid. Oké. Okay. Nou ja, dat is op zich een, een mooie gedachte voor, voor 2013 natuurlijk ook. Ja, toch? Dus en ook, ook ook een herkenning van, van de, uh, een hoop illusies die we erop nahouden. Ja. Nou Bas, ik, omdat, uh, ik... Omdat... Ik wens je veel omdat, succes omdat. Met, met het ja, schrijven ik, ik, ik, wil, je boek. ik wil nog even een andere opmerking maken. Je, we hebben, hebben eerder een, een man aan de lijn gehad die uh, met een hersentumor zit en die hooguit nog een jaar te leven zal hebben. Ja, heftig uh, daar heb, ik, daar heb ik eigenlijk een advies voor, de man die als hij nog uh, luistert uh, kan het opvolgen of naar zich uh, neerleggen. Maar ik adviseer hem om een boek uh, aan te schrijven dat uh, easy Def uh, uh, is. Wat is dat voor boek? Dat is een boek over het uh, sterbensproces. Over bewust sterven. Oké. Okay. Nou ja, misschien, misschien heeft hij wat aan... Uh... Uh, aardig van je dat je die tip uh, geeft. Ik, ik wens je alle succes met schrijven en uh, een hele goede nacht. Hetzelfde. Dankjewel Bas. Goeienacht, dit is de nacht. Met wie heb ik het genoegen? Hallo, ik ben Bas van Leiden. Dag, hallo Bas. Nog een Bas? Nog een Bas, ja. De beste wensen? Ja, hetzelfde meneer. Nou meneer, manier, meneer. Uh... Ik ben <laughs> ik nog, nog heel jong hoor. Sorry? <laughs> Ik zei, ik ben nog heel jong. Je zei, zei meneer. Ja, we zijn beleefd. beetje in de ochtend. <laughs> ja, toch? Uh, je was aan het luisteren en je dacht, ik moet even bellen? Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, ik voelde me aangesproken tot de laatste groep. En uh, dat was uh, tot de groep die de hele nacht door aan het werken is. Ja, nou, daar hoor jij bij. En, uh, dat... Ja, absoluut. Wat doe je? Ik uh, zit achter mijn stuur en ik uh, breng mensen van A naar B. En uh, dat weet je toch alvast. Ah, je bent taxichauffeur? Ja, dat klopt. Ah. En dat is, uh, dat is uh, goed boeren dan vannacht, toch? Vannacht wel, ja. Absoluut, ja. ja met een nadruk op vannacht wel, zeg je. Dat is... Vaak niet, zou ja, je zeggen. Over het, al, over het algemeen is het gewoon uh, waar je genoeg mee neemt. En ik, uh, ja. ik ben tevreden met alles. Nou, maar dat de, is wel de Dat zijn wel de, dit zijn wel de, de topdagen, ja. ja. Betekent dit um, uh, rit na rit, zonder pauze? Uh, absoluut, ja, maar die pauze moet je, uh, moet je zelf inlassen. Ja. Anders uh, krijg je de IVW op je dak en uh, dat wil je niet hebben. Oh ja. En, waar rij je? Ik uh, rij in Utrecht. Oké. Okay. En, en uh, oh. vertel eens, heb je bijzondere mensen in de auto gehad? Uh, ja, behalve dat ze helemaal lam zijn en uh, niet weten wat ze betalen. <laughs> oh ja. En, ja dat, dat is mooi uh, voor jou toch? Dat is ja, mooi voor jou. Hij moet er eerlijk blijven. Ja, okay. ja, hij moet er heerlijk blijven. Als ja, nou, je ja, goed doet, die goed ontmoet. Hè? Ja, ja, ja. Dus anders uh, Als je kijkt, geweest. Maar bijzondere mensen ontmoet? Uh, op dit moment niet. Nee, nee, ik ben onderweg naar Op maar ik dacht ik, ga even bellen. Ja. Even de radio vullen, want uh, je klonk. Oh, ben je er nog? Nee, volgens mij niet. Nee. Nou, dan. Uh, dan uh, uh, uh. Nee, ze is niet meer. Einde gesprek. Um, wilt u ook nog uw verhaal kwijt over oud en nieuw? Hoe hebt u het gevierd met vuurwerk, oliebollen, champagne, dat soort dingen? Of misschien wel heel sober, uh, misschien wel in uw eentje? Um, laat het weten, 0800 1121. Die zijn zulke opkikkers. Dat geldt ook wel voor deze, vind ik. Train met Ashley Monroe en Bruce's uit 2012. Um, Rick, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Uh, jij bent verslaggever bij RTV Utrecht. En jij dacht, ik bel ook eventjes. Dat klopt, want ik zit inmiddels weer in de auto naar huis toe. En uh, ja, jullie vroegen zich af, hè, hoe, uh, hoe hebben jullie uh, auto nieuw uh, gevierd? Ja, hoe heb jij ik dat, heb dat gedaan? Jaar, ja, nou eigenlijk voor het eerst in mijn eentje... En toch ook heel erg uh, uh, met heel veel mensen om me heen. Uh, bij het vuur zegt, ja, je zei het al, wacht even daar. Uh, we gaan met ons eentje op pad. Zo ook ik vanavond, ik, uh, ik mocht vanavond werken, nacht, En ik moest naar uh, een discotheek toe in Utrecht. Dus ondanks dat ik toch in mijn eentje nacht moest vieren... had ik toch heel veel mensen om me heen. Ja. Dus uh, ja, dat was mijn auto nieuw eigenlijk. Voor radio of tv, of allebei? Uh, dit was voor uh, televisie. Ah oh, ja. En hoe was ja. het? Uh, druk, druk. Ja, om twaalf uur nog niet zo heel erg druk. De meeste mensen in Utrecht schijnen er toch uh, uh, ja, oud en nieuw bij, uh, familie of vrienden uit te zitten. En zo rond een uurtje of twee, toen, uh, toen uh, werd het wat drukker en uh, wat gezelliger. Ja, en waar was jij om twaalf uur? Om twaalf uur was ik ook in die uh, discotheek. Toen heb ik met een, ha een handjevol mensen uh, afgeteld van uh, vijf van, uh, naar nul. Ja. Toen uh, uh, hebben hun een glas champagne geheven. En, en jij niet? Uh, en, en ik niet. Nee, ik moet werken. Ik heb uh, daar uh, een, een reportage van gemaakt. En, en uh, wanneer wordt je uitgezonden? Wordt morgenavond uit, uh, uitgezonden. Okay. Morgenavond om vijf uur. En was het de eerste met keer dat je moest werken tijdens Oud en Nieuw? Uh, ja, dat was de eerste keer. Normaal zit ik met mijn vriendin thuis. En uh, ja, dit jaar uh, helaas niet. En wat bevalt beter? Eerlijk zeggen. Uh, dat is toch dat, dat thuiszitten met een biertje in de hand. En uh, ja, gezellig staan natuurlijk als ik aan Ja. hoor. Ja, ja. <laughs> ja. Maar jij was de pineut dit jaar? Ik was de... Ja, maar goed. Het heeft, het heeft ook een voordeel. Ik rijd nu naar huis toe. Dan kom ik in een warm bed thuis. Dus, ah, wel ja, ja. En dan misschien nog, uh, nog een glaas champagne toch nog? Misschien in bed? Uh, ja, ik denk dat iedereen slaapt. Ik heb een lange dag oh. gehad. Dus ik denk dat ik ook... Uh, morgen, morgen, Dan gaan we morgen even dik overdoen. Ja. Tot slot, hoe, hoe is het uh, verlopen eigenlijk in uh, Utrecht? Het uh, oude en nieuwe festijn? Uh, nou, eigenlijk uh, heel erg rustig. Uh, normaal gesproken zijn er hier en daar wel kleine relletjes van. Maar wat ik begrepen heb, uh, heel erg rustig. Ik, ik, ik, ik had ook deze ja, uh, reportage moest ik maken, maar met de slag de aan van, goh, als er wat gebeurde, Rick, dan ga je uh, ergens anders heen mm. waar uh, er echt vuur is of relletjes. Ja. Uh, maar ik, uh, nee, dat het mocht niet zo zijn. Het was erg rustig te lopen in, uh, in Utrecht. En ben je daar blij mee of, of eigenlijk niet? Want je zegt het mocht niet zo zijn. Ja, ik vind dat ja, eigenlijk... is, ja, dat, is toch, dat sensatie is toch ook wel leuk om dat uh, mee te maken. Hè? En je bent dan toch al op. Je bent toch nou, al uh, nou. laat thuis. Ja, dan, dan is het ook wel leuk om, om zoiets mee te maken. Maar goed, natuurlijk aan de andere kant. Gelukkig dat er niks gebeurd is. Dat uh, moet er ook bij gezegd worden, maar... Ja. Ja, ik had het ook niet eer gevonden om daar uh, heen te moeten gaan. Nee, absoluut niet. En morgenavond is op RTV Utrecht jouw reportage. Hoe laat? Om vijf uur in ons nieuwslekkers in uh, U vandaag. Hartstikke goed, we gaan kijken. Uh, uh, dankjewel, Rick. En uh, slaap lekker voor zometeen. Graag gedaan en een fijne avond nog. Dankjewel. Mindy, goeienacht. Goeienacht. Jij hebt uh, Oud en Nieuw alleen gevierd vanwege gezondheidsredenen. Ja, dat klopt. Vertel eens. Ik, uh, heb in november heb ik een zware aorta-operatie gehad. Oh jee. Wat was en daar de, dat de er, reden voor? Daar zat een vernauwing in de, in de hoofdslagader. Dat had, een, dat had ook wel mis kunnen gaan, dan, uh, lijkt me, of niet? Ja, ik, had, uh, ik heb op het randje van de dood gelegen. En hoe? Dus, en ja, hoe is het dan dat je, ja, dat je er nu nog bent? Dat is Marcel hebben. een goede arts... Met name, met grote namen een, een goede arts hebben. Die gespecificeer, gespecificeerd is ja. in dit soort operaties. Dit en... is een operatie dat ze normaal niet in de provincie Noord-Holland kunnen doen. Op één arts na. Wat is de naam van de arts? Mijn dokter Nio. Okay. En hoe is het om, om oud en nieuw te vieren dan in zo'n situatie? Nou ja, aan de ene kant mag ik Marcel hebben... en aan de andere kant denk ik van ja, het is me nog gegeven. Ja. Voor je... hetzelfde geld ben je, ben je 38 en ben je er al uitgeknepen. Maar je was wel alleen? Ja. M waarom? Omdat ik uh, niet zo goed kan lopen momenteel nog. In verband met een buik natuurlijk, uh, wond. Maar er zijn geen mensen naar jou toegekomen? Nee, dat kan ik even niet aan. Nee? Nee, dat is allemaal zo zwaar. In welke zin is dat zwaar? Ik ken amper lopen, ja. omdat het natuurlijk uh, allemaal open heb gelegen. Ja. Alles is eruit gelegen met ja. mijn buik. Want de aorta daar recht tegen de ruggengraat aan. Maar dat weet een ben... heel hoop mensen niet. Maar je bent wel wakker geweest de hele tijd? Ja, ja, dat ja. Wel. Ik ben er wel bij geweest. Ja. Maar je bent dus snel, nog, maar je bent snel vermoeid... Ja, ik ben heel snel vermoeid nog. Ja. Ik mag nog blij wezen dat ik er ben. Dat ik het nog in 2013 mag zien. Ja. Dus dan, uh... Het, het kan nu nog fout gaan. Ja? Het kan nu weer zo dichtlopen en vat. En dan kan je er ook weer uitknijpen. knijpen. En, en, en, en is ja. de, dit is niet de eerste keer. Dit is al de tweede keer. Okay. En met wat voor gevoel ben je dan dit nieuwe jaar ingestapt? Nou ja, op de hoop dat het een beetje mee gaat zitten dit jaar... En niet zoveel ziekenhuisbezoek ja. hoeft te doen. En zijn er mensen in je omgeving die, uh, die je steunen? Aan wie ja, je iets wel. hebt? oké, okay. gelukkig. Ja, ja. ja. Ah. die is hard. Op jonge leeftijd hart- en vaatziekten te hebben, komt normaal nooit voor. Maar ja, erfelijkheid, factor en je hebt het. Ja. Nou, ik wens en dan je. Moet je het, heel dan veel moet je mee. Daar moet je mee dealen in het leven. Ja. Ja. En ik wens die ene man met die uh, ongeneeslijke ziekte in zijn hoofd... Ja. heel, heel, heel veel sterkte toe. Ja. Nou, fijn dat je dat, dat, dat, je dat hebt gezegd. Um, en ik wens jou ook alle goeds voor 2013 en heel veel gezondheid. Dank je wel. Fijn, fijn dat je even hebt gebeld. Succes met, succes met je programma. Dank je wel. Um, 0800-1121, dat is ons nummer voor alle verhalen over oud en nieuw. Misschien bent u onderweg naar huis, bent u nog aan het werk? Laat het weten. 0800-1121, mailen mag ook, nacht.eo.nl En we zitten natuurlijk ook op Twitter, hashtag dit is de nacht. To play the play. Thank you. Jack, blijf je nog een beetje wakker? Ja hoor, helemaal. Goed zo, daar helpt deze muziek ook misschien wel bij, hè? Ja, heerlijk. Eternal en uh, uh, BB Reynance, I Wanna Be The Only One, uit 97. Jack, goeienacht, de beste wensen ook voor jou? Ja, jij ja, ook de beste wensen. En met hm. jou wilde ik eigenlijk meteen van de kans gebruik maken... om alle beveiligers en ja, hulpverleners sowieso... even een, uh, de beste wensen te wensen, want uiteindelijk... ja. Wij dragen toch ook ons steentje bij aan uh, de veelgeroemde veiligheid. Ja, zeker. En dat gaat dan wel ten koste van uh, sommige prettige uurtjes... die je op een leukere manier had kunnen doorbrengen. Is dat een, uh, een sneer naar uw werkgever of, of dat niet? Nee, dat is okay. een sneer naar jezelf. Want je hebt er zelf voor gekozen. <laughs> zelf voor gekozen, ja. ja. Nee, nee, nee, dat weet je. Dat, uh, dat is nou eenmaal iets. Wij werken gewoon 365 dagen per jaar. Ja. En uh, ja, niet ik, niet ik 365 dagen per jaar, maar... Met z'n allen. De, de vakgroep. Ja. Wilt u nou ook een, iemand een, een, een mooi nieuwjaar wensen? Bel gewoon even, 0800-1121. Uh, Jack, ja, ik... waar, waar werk jij? In welke uh, regio? Midden-Brabant. Midden-Brabant, oké. Okay. En, en waar, waar beveilig jij? Op industrieterreinen of uh, ja, winkelcentra? Het, het, maar ook het stadje zelf en nou, ja. rondom ons, de dorpen, de scholen... Uh, al van dat soort uh, spul. Ja. Maar waar ik eigenlijk, eigenlijk om belde was. Ja. Uh, iedereen die, uh, die weet is dus dat er in de laatste tijd nogal... wat in dit geval jongeren zijn geweest... die een eind aan hun leven hebben gemaakt omdat ze gepest werden. Mm. Maar daar worden dus allemaal fijn een stille tocht voor gehouden. Mm -hmm. Maar nou vraag ik me af. Hoe lang gaat het nou eigenlijk nog duren en misschien wil ik me daar wel eens uit voor maken dit jaar. Dat we een stille tocht gaan organiseren voor al die arme, arme treinmachinisten die iedere keer voor het blok gezet worden. Die iedere keer lopers, springers, zitters voor hun wiel krijgen waar ze niets aan kunnen doen maar wat ze wel over zich heen krijgen. Daar hoor je eigenlijk nooit iets van. Het is natuurlijk heel erg dat zo'n jongere een eind aan haar leven gemaakt heeft. Mm -hmm. Heb jij in het nieuws gehoord dat er contact is geweest met de treinmachinist die dit overkomen is? Ja, u doelt op het meisje uit Meppel, hè, die uh, ja, in de buurt van Stappos dat... voor de trein is gesprongen. Dankjewel. Er is er voor is gehouden. Eh, wat ik wel weet, is dat, uh, dat uh, de NS uh, zich hier wel echt mee bezighoudt met uh, het lot van ah. deze machinisten. En ik ja, ja, het, ga ja, ervan ja. uit. Ik kan het niet zeker, uh, met zekerheid zeggen, natuurlijk, maar ik ga er wel van uit dat, uh, dat ook deze machinist nazorg heeft gekregen. Maar ja, dat nu, weet ik niet zeker. Ja. Maar dat lijkt, me, dat lijkt me logisch. Ja, natuurlijk krijgen ja. ze nazorg. Maar is nazorg alleen voldoende? Is het nou, lijkt ja. van. Blijkt uit de bevolking dat daar meegeleefd wordt. Want die man die zit dus nu niet prettig oud en nieuw te vieren. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nee Er zijn uh, zo, natuurlijk ook machinisten die, uh, die zoiets meemaken... en die dan uh, een posttraumatische dus stressstoornis uh, krijgen. Ja, er zijn machinisten die dit al, al 10, 12 keer en meer hebben meegemaakt. Ja. En, want er zijn van die beruchte lijntjes... Ja, die... Uh, nog, ja, we horen, er, we horen er niet altijd iets van. Nee. Want, want zelfdoding, dat komt niet zoveel in het nieuws. Want ja, dat is nieuws wat we liever niet willen horen. Nee, maar en het wordt eigenlijk... ook een beetje, een beetje gewoontje soms, hè, nu in dit geval. Ja, dat gaat dan om ja, mensen die ja, maar... gepest zijn of dat wordt gezegd. Maar dan, dan valt het weer op. Maar ja, vaak hoor je er ook niet zoveel over, hè? Nee, maar het, het, het, het gemak waarmee mensen hier overheen stappen en waar je eigenlijk nooit iets van hoort, vind ik. En natuurlijk krijgen ze van hun werkgever nazorg dat... Ja, ja. Natuurlijk, natuurlijk. En er moet meer van. aandacht uh, voor zijn. Ik vind dat daar eigenlijk best eens wat meer aandacht voor ja. mag komen Jack, mag ik nog even af... vragen? Tot, tot, tot hoe laat moet je? Zeven uh, uur. Oké. Okay. En hoe vind je het om uh, vannacht te werken? Je zei al een beetje: je zou eigenlijk liever op die moment uh, thuis zijn, misschien. Of, of ergens anders, in elk geval niet aan het werk. Maar hoe, hoe uh, bevalt het vannacht? Oh, nat, koud, minder. Als je dan je auto uit moet, dan. Uh, nou ja, dan... Wat een rotbaan heb jij? <laughs> ja, eigenlijk wel. <laughs> nee, met dit weer alleen. Nee dat valt, uh. dat valt allemaal best mee. En incidenten, maar... of, of is er allemaal niks aan de hand? Weinig. Heel weinig. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Is, wat is er wel gebeurd dan? Nou, ja, je hebt altijd, je hebt altijd alarminstallaties die, die even tegendraads gaan werken. Ja. Die hebben een muis gezien of een rat Of een rad, of ja. windvlaag. Dat werkt ook heel fijn. Maar geen uh, incidenten vanwege oud en nieuw? Met nee. Het vuurwerk nee. of zo? Nee, die nee, nee, bij ons. Gelukkig niet. Nee. Nou, dankjewel Jack. Ik, ik wens je um, nog een hele goede nacht en bedankt voor je pleidooi. En um, ja, succes. Ja, success, bye, dankjewel. Okay, 0800 1121, dat is ons nummer. Bel voor alle verhalen over oud en nieuw. En uh, misschien hebt u wel een heel mooi voornemen voor 2013. Laat het weten. I I started, I tapped my feet and closed the door to your apartment, and I know you never gonna understand, it's too late for you to stop and think, too late to mention, I make a move and spell my drink. Oh to break the tension and I know you never gonna understand In between, like my emotion, and I know you're never gonna understand. And won't you slow this down if you can? You swayed your hips and stole the breath that I was taking. I touched your lips and held your hand. Take it. Look how we fall upon our knees. How we forgot it. These empty halls held our disease. Before we caught it. Now out the door, down the stairs. From your apartment. Andrew Bell en Katie Hertzie en Static Waves. Joep, goeienacht. Ja, het was een, een bijzondere oude nieuw voor jou. Ja, dit was een, een hele unieke oude nieuw want, Voor, voor uh, het eerst sinds 30 jaar oud-nieuw zonder je vrouw. Ja, zo, daar komt het op neer. Hè? Te, terwijl vrouw. je niet bent gescheiden of zo? Nee, en ook niet gescheiden van tafel en bed en zo. En, Wat ja, is er aan de hand? Ja, er was dus een beetje ruzie. Uh, tijdens het kerstdineetje ontstaan. Tussen ondergetekende en uh, zijn schoonfamilie. Oh jee. Ja. <laughs> Wilt u er iets over vertellen? Ja, daar wil ik wel iets over vertellen. Maar ik vind het niet dat heel Nederland uh, alles uh, in detail hoeft te weten. Nee, dat snap ik. Maar het is, het is allemaal vrij helder. Uh, ja, ik heb wel eens de neiging, en, en daarvoor ben ik ook wel psychiatrisch een beetje begeleid geweest. En uh, uh, hebben ze mij in, in een uh, chemisch-medicinaal traject uh, gestuurd. Als je begrijpt wat ik bedoel, maar, maar daar, heb ik dus, daar ben ik ook mee gestopt met dat traject. Ja, een behandeling uh, was dat? Ja, een be ja. behandeling. Wat heet behandeling? Ik, ik nou ja. uh, een beetje afkeer van dat soort woorden. Ja, okay. goed. Maar goed, uh, nou ja, en dus die avond uh, heb ik een paar on onvertogen woorden uh, geroepen. Als, ja, met een glas wijn op en zo. En dat was gezellig. En het was lekker fel discussiëren. Ja, ja. Over de dingen des levens. Nou, wat voor en, dingen hebt u dan geroepen zonder uh, al te veel in ja, detail te treden? Een beetje onparlementair. Uh, op scheldwoord gelijkende woorden. Nou. Wow. Ja, dus ik wil die nu liever niet in de, in de eter roepen. Mm -hmm. Want ik, ja... Dat, dat, ja, iedereen dat is niet nodig. Nee, iedereen ja. die nu luistert... die, die zit nog misschien met rozige gevoelens... aan het begin van het nieuwe jaar en zo. En, uh, dus dus ja, ruzie al, tijdens het kerstgineer... En, en daarom ja, hebt u oud ja. en nieuw alleen gevierd? Ja, toen heeft mijn vrouw gezegd... ja, uh, dit kan zo niet... Uh, dus ik wil met jou niet oud nieuw vliegen. Oh, en wat, wat dacht u toen, toen, toen ze dat zei? Goeie vraag. Ja, toen dacht ik, oei, oei, oei, wat is dit nou weer? Wat heb ik nu en, gedaan? Ja, zoiets. Ja. Iets, van, iets van spijt. Ja. Nou, we hebben, we hebben ook trouwens... De, uh, het is vandaag woens, vandaag dinsdag, hè? Ja. Ja, nou we hebben op we hebben gisteren morgen nog, uh, de huisarts bezocht. Oh, dat, was een, dat was een afspraak gemaakt. Want ja, mijn vrouw vond jij moet toch weer in, in, in zo'n psychiatrisch mm. uh, traject. Nou, en dan hebben we, kijk, dan kan er iemand ook een beetje bemiddelen en, en, en rust uh, scheidsrechter spelen. Mm -hmm. Nou ja, en er is dus nu in ieder geval een, een, een verwijzing uh, gekomen richting uh, een van de. Uh, psychiatrisch uh, circuit. Ja. Daar barst het van in Nederland trouwens. Ik weet niet of je dat weet. Ja. Ja. Ook ja, naar aanleiding van die vorige uh, spreker. Mm -hmm. die, die, die terecht aandacht vroeg voor die uh, NS-machinisten. Die NS-machinisten die, die, die met, met uh, trauma zitten rond uh, mensen die voor de trein gesprongen zijn. Ja. Nou, die mensen kunnen allemaal uh, naar een psychiater of naar een ther therapeut. Maar, maar Joep, nog heel eventjes terug naar jouw situatie. Jouw vrouw die wilde dus niet oud en nieuw met jou vieren. Waarom, waarom precies eigenlijk niet? Ja, omdat ze er niet meer tegen kon. De tegen mijn erupties. Nou ah ja, was ze bang voor opnieuw uh, ja, ja. volgens haar dan vervelend gedrag van jou? Ja, ja, is jij uh, formuleert het heel helder, ja. Ah. ja, ja, ja. Maar hoe was het dan om uit en nieuw te vieren zonder, zonder je vrouw? Nou, ik ben dus bij een hele goede vrienden geweest. En ik had mijn viool bij me. En ik heb rond uh, 12 uur heb ik heel, voor die twee mensen, heel dierbare vrienden. Hier in uh, Zaltbommel, waar ik woon. Heb ik uh, om precies 12 uur. Uh, Somewhere over the rainbow gespeeld. Op je viool? Ja, hoe vind je dat? Heb je, heb je hem bij de hand? Oh jezus, ja, maar ik, moet ik hem wel uitpakken. Uh, hoe lang duurt dat? Ja, dan moet ik zo terugbellen. En de, want ik moet mijn mobieltje neerleggen en zo. Ik, ja? En hoe, hoe lang ben je daarmee bezig? Ja, twee minuten. Maken? Ah ja. Ja, dan ja, twee minuten. Blijf zo meteen maar even hangen, dan komen we zo meteen even bij je terug. Vind ik wel leuk. Je het wilt doen. Ja, ja, maar uh, hoe heet het? Bel jij dan terug of uh, bel ik dan jullie terug? <laughs> uh, blijf maar gewoon hangen. Dan kun je hem zo meteen neerleggen en dan, uh, oh, dan, ja. dan meld je je gewoon weer. Maar um, ja. ja, je bent bij vrienden geweest en, en dat was dus, ja. dus, dus mooi. Uh, komt het weer goed tussen jou en je vrouw? Ja, ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. Slapen jullie vannacht wel weer samen of, of dat niet? Nee, nee, nee. Ze slaapt elders. Uh, ja. ja. wanneer is hij haar dan weer? Ja, straks. We hebben om, om een uur of twaalf kom, komt hier een hele lieve vriendin... Ja. Uh, die tegenover woont, die komt hier uh, zelf. Uh. Wacht, ik moet even een uh, schouderstukje op de viool doen. <laughs> ja. ja. Is goed, dan leg ik hem neer en dan ga ik het stukje voor jullie spelen. Dat lijkt me hartstikke goed. Um, dus, ja. dus blijf lekker hangen. Um, ja. En dan, dan spreek ik ondertussen nog even met iemand anders. Uh, Goeienacht, ja. dit is de nacht. Hallo. Fijne... Dag. U bent in de uitzending. Spreek je we me weer met mij? Oh, u hebt uw radio aanstaan, volgens mij. Ja, ik heb mijn radio Zou u die misschien willen uitzetten? Jawel. Ik had eigenlijk meer een oplossing voor... Oh, de oh. Onwel... U, u zet hem uit, hè? Ja. Oké. Okay. Ik had eigenlijk meer een oplossing voor de onwelwillende jeugd van tegenwoordig. Ja. Die allemaal, uh, de, ja, hoe moet ik zeggen, vervallen eigenlijk in de strafbare zaken. ja. Dat je zegt van nou, uh, voer die dienstplicht die weer in. Is dat uw wens voor 2013? Dat is mijn wens voor 2013. Ja. ja. Want we worden gewoon afgedaan met, met een bepaalde taakstraf van 40 uur of 240 uur. Uh -huh. Terwijl je eigenlijk daar iemand bijna zijn leven hebt beroofd. En dat je zegt van nou, laten we daar eens een keer wat aan doen. En ik bedoel die... die uh, ja, ik moet zeggen, uh, helaas... Die soften on... Toestanden daar in Den Haag. Dan moet dus eens een keer een, een, een man ontstaan die dit kan regelen. Ja. En we hebben altijd wel een antipathie tegen Wilders met zijn uitspraken. Mm -hmm. Maar toch heeft hij in veel dingen wel gelijk. Ja, mag ik vragen, uh, even heel iets anders. Dit is uw wens voor 2013. Die hebben we genoteerd. Hoe hebt u oud en nieuw gevierd? Ik heb een auto en een nieuw gewoon gevierd in een sociale vorm. Dat ik zeg van nou, ik ben tevreden. Maar hebt u het met iemand gevierd? Met, met mensen om u heen? Nou, ik heb een gezin. Ik heb een gezin ja. met twee kinderen. Aha. En een vrouw. En dan heb ik uh, redelijk goed gevierd. Mooi. Met champagne, oliebollen, vuurwerk? Nou, nee. Gewoon heel normaal. Oké. Okay. Maar gewoon, dat is mijn wens, om te zeggen van... wij moeten een keer iets aan het probleem gaan doen. Want er wordt te veel gepraat daar ja. in Den Haag. En er wordt niks gedaan. Nou, helder. Bedankt en ik wens u uh, een heel goed 2013. Joep, hoe staat het ervoor met de viool? Ja, ik sta klaar. Nou, wat mooi. Ja, heb je, is er, zit er een echo in de, in de uitzending? Ja, een beetje, ja. Maar... Ik, zal, ik zal de radio even zetten. Doe dat maar. Ik en dan hoor dan gaan we... je nou heel... Uh... Sorry. Ik ga nu spelen, oké? Okay? zo. Somewhere over the rainbow uitgevoerd ja. door Joep. Ja. Zeker, Joep, dankjewel. Ja, fijn. Prachtig, man. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Ik sta, ik sta te lachen met uh, tranen oh, bijna ja? in mijn ogen. Ja, Wa ja. Waarom doet het je zoveel? Nou, dit is echt zo'n fantastisch mooie melodie. Ja, hè. En, en, en de tekst is ook best mooi. Ja, die ken ik niet exact uit het hoofd. Ja. Maar die, en die mag je zelf opzeggen. Het is een heel positief liedje, hè? Ja, absoluut. Ja. Mooi om dat in het hoofd te houden voor 2013. Ja, uitstekend. Ik vroeg me wel af, wat, wat vonden de buren ervan? Of heb je een vrijstaand huis? <laughs> ik, ik zit in een, een beetje vrijstaande garage. Okay. En daar hebben de buren geen, geen cent uh, last van. <laughs> Misschien heeft mijn vrouw het gehoord. Dus dat wordt wel grappig. Oh ja. <laughs> Die denkt, wat is je aan het doen? Wat is je nou weer aan het om tien doen? Tien voor vijf. Ja. Is het nou tien voor vijf? Ja, ja. ja. Nee, maar ik denk dat uh, dus tussen hier en haar slaapkamer... dat valt het wel, wel Oké. Okay. Het was echt heel mooi, Joep. Dank je wel. Nou, hartstikke fijn om zo het jaar te en, mogen beginnen. En, en ja, heel mooi. En zou je, zou je even willen blijven hangen? Want dan kan ik je nummer nog even noteren. Misschien dat je een keer in de studio kan komen of zo. Te spelen. Nou, dat, dat, uh, is, dat is ook fantastisch. Dus, dus blijf je even hangen? Ja hoor, dat doen we. Oké. Okay. Dank je wel. Ja, tot ziens. Matters. Bob Dylan en Make You Feel My Love uit 97. En hier is Don Henley en New York Minute. Lekker lang. Tot aan het einde van dit uur, dit is de nacht. En uh, volgend uur zijn we er weer. En dan horen we hoe het eraan toe is gegaan tot nu toe op de spoedeisende hulp in de ziekenhuizen in Nederland. Tot zometeen. Yes, sir. falling around me groaning city in the gathering dark on some solitary rock a desperate lover left his mark Er is een spook, spookrijder gesignaleerd. Inderdaad, er is een spookrijder gesignaleerd op de A28, Amersfoort-Zwolle. Rijdt u op de A28, dan komt u tussen Harderwijk en Wezep een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A28 van Amersfoort naar Zwolle... dan komt u tussen Harderwijk en Wezep een spookrijder tegemoet. <tied>